Samen, samen, samen, ik heb belangrijk nieuws Nu niet, Karin Ik moet naar mijn bureau Ja, maar, is dringend een telefoontje maar Ik doen. heb ook belangrijk nieuws In verband met Adriaan Vinken ja, zeg maar En wel, Vinken had de rekening bij de KBC Ja, hè Ik heb die laten nakijken Gelijk dat je gevraagd hebt he? Ja Weet jij aan wie dat hij de regelt betalingen Ik weet ja, niet idee Zijn bank, zijn huismaat Stefan huisbaas. Krijtens ah, ja. Maand na maand, jaar na een stuk En een keer 25.000 frank 25? Ja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 Om later de pluim op zijn eigen noot te kunnen steken, wilde zeggen. Nee, nee, nee, nee. Om een leven te sparen. Hoe? En van wie? Geen verdere vragen, Karin, het spijt me. Als het allemaal goed afloopt, dan zul je de eerste zijn om hem gelijk te geven. Ah, Stefan. Meester Buis. Dat is lang geleden. Kom binnen, man. Ja, Dank u wel. En wat verschijft mij de eer van uw bezoek hier? Wat, wat is dat? Het pistool. Ken je dat niet? Het is een gevaarlijk ding hoor, vooral als het geladen is. Beste vriend, ik... Oh, ik is de beste vriend, blijft, zeg. ben ik gekomen om te kletsen. Of toch, misschien een beetje. O, wat? Ja, kom, eerst dit aantrekken. Stefan, alsjeblieft, ik... Ja, kom. Trek aan, zeg ik. Een, een, een dwangbaas? <laughs> Proficiat, goed gezien. Ik denk er niet aan. Ja, wat zullen we nu zeggen?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 Uw faam, uw uh, verleden. Wat? Verleden? De golden sixties. De tijd van onbegrensde mogelijkheden. Waar alles wat mooi was voor het grijpen lag. Hm? Carrière, geld, vrouwen. Vrouwen ook, ja. ja. En niet van de meeste. Vooral die ene, meester Buis. Ja, Stefan ja. Weet het nog? Ja, ja. Die grote blonde stoot die iedereen deed...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 Er is maar één manier om ervoor te zorgen... dat de ware moordenaar zijn gerechtvaardigde straf niet loopt. Wat? Straf? De zaak is verjaard. We moeten... Verjaard voor het gerecht. En voor u en voor uw vrienden misschien. Maar niet voor mij. Niet voor degene die wraak wil nemen... en voor wat vier verwaande snuiters... zich veertig jaar geleden ongestraft wilden permitteren. En kom, op je stoel. Stefan, alsjeblieft ik... Kom op ik... je stoel en rap. Oh, wat? Stefan, in godsnaam, nee... Nee, ja, ah. dat is nummer drie. Ja, madame, ik versta dat het moeilijk. Is, he, voor u maar vertel een keer. Wat, wat is er juist te gebeuren? Ja, uh, probeer het eens. He. Allee, pak het rustje een tijd. Ja, ik kom binnen. Ja. Meneer de hm? Om te kussen. Ik werk hier al jaren. Nee. Ja, ja. Ik ja, ja. kom binnen, mentor. Uh, ik doe de deur op. Hm? het de eerste wat actie. De... Meester Buijs. Oh, meneer. Ja, ja, ja. ja. De opgang. Aan de leuningen. Het zag er verschrikkelijk uit. Had schorten de blauw en zijn tong. En, en toen zie je bij hen roem. Oh, hij schreef wat hij denk ik. Oh, wat was het mogelijk? Wat is de godsnaam mogelijk? Hij is zo'n een brave mens. Van een stadde. En hoe lang heeft hij er gestort? Wat ik, niet, weet. ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ineens was hij een hast En die hast. Hoe zag die eruit? Rood, klein? Ja. Het een groot, blond. Ja. Hmm. Um, hij is zo in de derde, Maar ik heb hem maar eventjes gezien in een fletsen. Hij liep me binnen aan ver. En hij was buiten voordat ik besef. Ja, en hij had je idee wie dat was? Ja, misschien, maar, maar ik ben niet zeker. Ik zei het was zo voorbij. Maar uh, wie denkt dat, dat was? Iemand die er al een keer uh, meer geweest was. Ja, als het is... Geen oh, of twee keer, omdat dat is vrij lang geleden. Maar wie, madame, alsjeblieft, wie... Ja. Mr. Buijza, veel vrienden. Was het Stefan Kreitens? Wie? De zoon van raadzeer Kreitens. Uh, dat kan, maar maar nog eens ik... Zeg, Karin, wat ja. dan? Uh, ga ik hem laten zijn? Direct, die beschrijvingen ja. klopt in Oké, ik precies, papier, ben weg. He? Ja, ze, Bruno's, ja. uh, probeer het van in te bereiken Dat hij zo rap mogelijk hij komt. Kom nu in orde. <middels> Nog iets van het kadaster gehoord? Ze gingen me opbellen als ze iets gevonden hadden. Als we op die gasten moet rekenen. is Pieter. In de raad. Vermoedelijke het de genaamde Stefan Krijt. Hij is goed zich waarschijnlijk met eigen voertuig. Een Mazda 626 bouwjaar...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 Kiro, naar het beroen. Okay. Stel. Stel, stel, stel.